Ik zoek een meisje dat mee wil gaan vissen. Je vrouw is u misschien vrij. Ik zou die sport voor geen geld willen missen. gauw van die liefhebberij. Ik wil u het hengelen zonder mankeren. Vlug en op gunstige voorwaarden leren. Trouwens als u zich laat zien bij de sloot, springen de Vissen, verliefd in uw schoot. Meisje, ga je mee vissen? Het moet werkelijk zijn. Al je zorg en je leed verdwijnt. Waar het je heerlijk schijnt, kweet een schitterend plekje. Daar zitten wij met z'n twee. Meisje, ga je mee vissen? Zeg toch ja en ga mee. Kind, wees verstandig en ga mee naar buiten. Trek er eens fijn uit. Waar koeitjes loeien en vogeltjes fluiten, krijg je een blozende huid. Ver van de stad en van mensen gejengeld. Dus een kanus, een snoer en een heim. Ga niet per auto, maar dat zegt toch niets. Want neem de hele pups achter op de fiets. Meisje, ga je mee vissen? Het moet verrukkelijk zijn. Al je zorg en je leed verdwijnt. Waar het zonnetje heerlijk schijnt. Een schitterend plekje, daar zitten wij met z'n twee. Meisje, ga je mee feesten, zeg toch ja en ga mee. Om ook niet steeds op een houtje te bijten, zorg ik wel voor proviant. En om de dag wat gezellig te slijten, picknicken wij op het land. Zit bij het water als het waar op een troontje, bij de muziek van een reisgrammofoon Als wij dan zingen bij het landelijk vrij, loeien de koeien het liedeken mee. Meisje ga je mee veen.